ik de mic weer voor je in. Ja het spuur, Laat je achter in een dikke trip uh -huh. en Het spuur, m'n spit vrede shit yeah. Het spuur, als ik het achterlaat op papier Als ik tegen je praat doe je het zeker voor mijn plezier Mensen willen haten maar ze kennen ons niet Zeg ja, je ja, jaren maar houdt fresh Yes indeed, de witte, yes indeed Schrijf m'n rap, schok mensen die trip op excessie. Verbeteren uh -huh. de wereld door het voor mijn leven Berks is mijn naam, volk haren, is z'n glazen Doordat ze dun zijn en niks meer weten Chipper reizen over met je dikke vette druk. Die fuckin' zo stuk ja, ja, reflex. Ja, ja. die reflex, geef, die geeft vuur We, We blijven zijn... bommen, totdat het vuur opkomt We, We blijven blazen totdat het vuur opkomt We houden van spacen, totdat het vuur opkomt We houden van feesten, totdat de zon opkomt de hey. skills on the mic Het vuur, toen je dacht dat je me vet had Het, het vuur, Over het feit dat je me doekoe hebt gepleid? Het vuur, de manier hoe je het op de straat en het gesukken? Het vuur had ik nooit van jou verwachten Van jouw gedrag heb je er een einde aan gemaakt Dat we samen stoppen maar we worden heten Het is vuur Flex beats nigger weet je het zeker Kills is. kills of kills Dus je gaat het beleven Kan niet stoppen om je in de klus met DM's te uh, geven Roll met real niggers. Uh, ben niet meer down met fake's. Is je boy in de drugs en die stijls worden heter. Het is vuur, dit jaar komen bomen naar de cave uh -huh. Het is vuur, uh -huh. hey Flex en Jimmy doen er ook aan mee uh -huh. Het is vuur, uh -huh. de ups en moks het hey, is free, in the day, in the future, hey. die de hitten dag die Die heet dik de tent in de fik. Ik heb het druk met iets, maar toch rippers en in mijn klik. Onze schoen het tijdst van Dunkin' fresh zo strik, wick. Ze zitten in de tent, is die lijnen worden zo dik. Flex speech, snek, speech, snek. Chip ik. Van kopen biertjes, fles snak. Dat ze niet bij de blik